Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De Israëlische strijdkrachten zeggen dat Palestijnen in het noorden van de Gaza-strook... vandaag een paar uur de tijd krijgen om over de weg naar het zuiden te gaan. Het zou daar veiliger zijn. Inwoners kunnen vier uur lang naar het zuiden gaan... zonder dat Israëlische militairen in actie komen, zegt het leger. Of veel Palestijnen dat ook doen, is, niet, is nog niet duidelijk. Er zijn gevallen bekend van mensen die naar het zuiden uitweken... en daarbij luchtaanvallen zijn gedood. De gijzeling op de luchthaven van Hamburg is nog steeds bezig. Al bijna 13 uur houdt een gewapende man zijn dochtertje van vier vast. Ze zitten in een auto naast een vliegtuig. De politie probeert te onderhandelen met de Turkse man. Hij wil met zijn dochter naar Turkije. De man heeft een soort brandbommen uit de auto gegooid en in de lucht geschoten. De politie gaat uit van een ruzie over de voogdij. Volgens Duitse media heeft de man zijn dochter ontvoerd uit het huis van de moeder... Het vliegveld van Hamburg is vanwege de gijzeling gesloten. Bij een aanrijding in Hellendoorn is vannacht een jongen van 16 om het leven gekomen. Hij zat op de fiets toen hij door een taxibusje werd geraakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren kan de politie nog niet zeggen. Het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam... zijn vannacht tijdens de museumnacht beklad met verf. Meerdere pilaren, ramen en de straat zijn rood gekleurd door de verf... Volgens stadszender AT5 is ook een aantal omstanders door verf geraakt. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Het is niet duidelijk wat de aanleiding is voor de bekladdingen. Maandag werden bij museum Beelden aan Zee in Scheveningen beelden met rode verf besmeurd. Of er een verband is met de actie van afgelopen nacht is niet bekend. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met veel bewolking... geregeld buien, tussendoor af en toe zon en maximaal 12 graden. Vanmiddag gaat het aan de kust ook flink waaien...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 Denk aan de buren, ja zuster nee. Zijn hielde de buren, ja zuster nee.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coord Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En als opening hoort natuurlijk onze herkennismelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oud. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie muziek. Zo ook de volgende artiest, André van Duij. Artiest naam van Andreas Marinus Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947... Natuurlijk Nederlandse komiek, wie kent hem niet? Revue artiest, zanger, acteur regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. Het Algemeen Dag Wat Doen neemt in 2017 ruim een halve eeuw... Nederlands grootste volkscomiek. En hij werd in 1947 geboren in de Watergeustraat in Rotterdam-West... als Adrianus Marinus Kloot. Ervaren werkte als magazijnbediende bij de Rotterdamse Dokhavenmaatschappij. En er vandaag zag daar als kleine jongen op personeelsfeesten... optreden van onder andere Johnny Kraaikamp en Rita Corita. En hierop bekwam hij zich in het imiteren van bekende Nederlanders. En op de lagere school viel vandaar niet alleen... Op vanwege zijn rode haar, maar ook door zijn imitaties en zijn gevoel voor humor. en werd al snel de ster van alle klassenfeesten. Nou, wij kennen hem allemaal. André van Duinen hoort hem nu met Nelly van der Heuvel uit de vierde klas. een medley met allemaal leuke liedjes van André Aasers. Oh Nelly van der Heuvel uit de vierde klas Hoe verliefd ik was Toen het zomer was In mijn schoolagenda You fought with your gisset and dit refrein we gaan wij de wijde wereld in lopen op lijn twee. en ben je fit en heb je zin bye De drie op een plat, daar zat het onbeheerde kat, en die had ze juist naar bed wou gaan, hier die kat op in zijn hinder aan, en die kat zat op het plat. en de is ze zeer bewacht. miau miauw, miauw, miauw, wat een taaie kat was dat. Ze klom weer uit zijn bed, hij schreeuwde woedend laat je het. Maar die kat zag er geen kwaad in zo, en verhoorde zelfs voor die En die zat op het plan, een gezizeerde van. miau miauw, miauw, miau, wauwauw, wat een taaie kat was dat. Jansen nam de kolenfond en smeet hem naar die katsenkond, maar die viel vol beuken op de grond en de kat bleef gaaf en kern de zon en die kat staat op de plat. en is die zeer wat. miauw, miauw, miau wauw, wauw, wat een taaie kat was dat. Ze greep zijn weer en sloot onmiddellijk zeven keer Maar de kat bleef heel, het is in En die praat die zeven kogels op En die kat zat op het plat En nu is zeer de wat miau miauw, miauw, miauw wauw, wauw, wat een taaie kat was dat die een kwijt wou zijn, die smeten voor de dieseltrein. En de dieseltrein was waar Ontwricht, maar de kat kwam thuis met een blij gezicht. En die dansa had op het lab. En nu wat. Miau, miauw, miauw, wau, wau wat een taaie kat was dat. Miau. En Jan ging naar het abatwaar. En huurde zeven slagers daar. En die stonden. Met een gastank en een mitrailleur En die kat staat op het plat Een muziceer de wat. Miauw, miauw, miauw, miau, wau, wau, Wat een taaie kat was dat Daarna wat ik je zeg, riep Jan blij, die kat is weg. Voor een platje lag een leverworst en die houde toen uit volle borst. En die worst lag op het plat, genusiceerde wat. Ja, met 1934 hoort u. Auguste laat met de kat zat op het plat. En daarvoor het 1936, uh, Auguste laat met we gaan de wijde wereld in. TVM Zandvoort, lokaal omroepen vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest heeft u de laatste paar weken ook weer regelmatig gehoord. Het is Willy Alberti, artiest naam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985. Hij heeft ook een heleboel uh, hits op zijn naam staan. En ook natuurlijk uh, de beroemde familie... Hè? Willeke Alberti, dat is zijn dochter waar hij ook heel veel duetjes mee heeft gezongen. En u hoort hem nu, Willy Alberti, met Er is een tijd van komen. En natuurlijk ook een tijd van gaan. En opname 1946. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het blokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan. Dus schreef elkaar de hand en geef elkaar een zoen. Geen mens, haarandeert of je het nog kunt doen. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Het lokje van gehoorzaamheid zal. We zijn nog onderling verdeeld in vele klassen Dat standverschil, dat is nu iets waarvoor je moet passen. Wanneer je iets ontvangen wil, dan moet je ook wat geven Bedenk aan alles komt een eind, dus ook aan laatste leven Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan Het blokje van gehoorzaamheid zal altijd blijven slaan Dus geef elkaar de hand en geef elkaar een zoen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 Nu te is huilen, gaat aan het huilen slaan Wanneer je bij het grootste verdriet Toch altijd nog dit erin ziet Het dient alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje weer keert Het mooie des te weer waardeert leven is mooi, leven is goed al waard het dik was veel zorgen, zuur is van ouds, zusje van zoet, net als de dag van de morgen. Als je de vreugd die het soms biedt, of het zo hoort, accepteert, past het niet dat je om ieder verdriet, dadelijk maar lamenteert. Te schuilen, ga aan het huilen, maar Wanneer je bij het grootste verdriet toch al en nog dit erin ziet. Het dient alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje erin keert, het mooie des te meer waardeert. Heerlijk, televisie is geweldig. Ik zou eigenlijk veel meer mensen eh, warm willen maken voor de televisie. Hè? Mensen, kom bij de televisie werken. Maar breng je moeder mee. Ja, op je vader. Oh nee, dat doe ik al. Nee. Ik zou er wel eens een liedje over willen zingen, weet je dat? Over, over ja. televisie en nou, de mensen nou. en alles. Nog leuker, ik zou met jou wel eens een duet willen zingen. Nou, dat kan. Is dat goed? Nee, hè? Ja. Wil je met mij een duet zingen? Ja, ook best. Ja, maar kun je zingen? Nee. Jij dan wel? Nee, ik ook niet. <laughs> Doet het, Kees doet het. Willem Duis en Willem Drees doet het. Dus doe het, het. kom op het scherm. Simon van Kolms oude speeldoos doet het. Nee, Annie Palmer's oude draaidoos doet het. Dus, dus doe het, kom op het scherm. Dokter van Zwol. Zo'n vrouw zegt steeds nee. Luns en BB doen het, maar waarom nooit met z'n twee? En Jan komt daar met sigaar, <coughs> doet het. <laughs> Snip en snap maar eens per jaar doen het. Dus doe het, kom op het stel. Pierre doet het en Pierre doet het. Johnny deze geblaar doet het, dus doe het, kom op het scherm. Nu paard op schoot, hij wordt wel groot, doet het. En A geeft net niet te bloot, doet het, dus, dus doe het, kom op het scherm. Pint, en pi. Leopold van Hagen doet het, maar ik weet echt niet voor wie. Professor, een uh, mister, een uh, dokter, een uh, dievenhart, doet het. Dokter El de jongen dat doet het, do des het. Hele Nederlandse elftal doet het, als het mag van de boel. Rudy en Mies doen het. doen het, ook al kijkt er geen hond. Dus mensen, zij doen het, wij doen het. Elke politieke partij doet het.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 Dan ging u in een berenvacht in Zandvoort op de walvisjacht. U had een huis gebouwd van ijs, een koelcel ijspaleis. Maar echt gevestigd ben je nooit, want je bent dakloos als het zomers even dooit. Maar Holland ligt al even aan de rand van de Noordzee en daar zal het wel altijd blijven liggen.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 Dat was Rudy Karel met Als Nederland zou liggen. En daarvoor hoorde je een stukje van Mies Bouwman. Samen met Rudy Karel, een opname in 1962 van de TV-show, natuurlijk. En de volgende artiest is uh, Josephine Leemans Verbrustel. Beter bekend als uh, Jo Leemans, geboren in Mechelen. Op 13 augustus 1927 is een uh, niet-Nederlandse zangeres... maar een Belgische zangeres... die in de jaren 50 op de titel de Vlaamse Doris Deve kreeg. Haar artiestenaam dankzij aan haar huwelijk met acteur Mark Leemans... waarmee ze getrouwd was tussen 1925 en 2015, meen ik. Ze was een levendige tiener, maar met een, uh, met een erg zwakke gezondheid. Kinderverlamming, toen ze drie was... Naar gezondheid zou er haar hele leven parter spelen. Zo moest ze haar studies aan het conservatorium afbreken wegens een opstoot van polio. En in 1953 kwam ze terecht bij de Neer. Ook vier jaar huwelijk met Mark Lehman van het Dramatische gezelschap van de Radio. En langzaam maar zeker begon ze daar naam te maken als zangeres. En voor de orkest van Francis B. en Bernard Terby werkte ze door het repertoire en de klassiekers van die tijd. En u hoort er nu. Jo Leemans met Kessera. Kessera. Que sera, que sera. Wat moet zijn zal zijn que sera, que sera. Toen ik een heel klein meisje was Vroeg ik mijn moeder Wat zal ik zijn Zal ik heel knap zijn En word ik rijk Weet je wat zij toen zei Raad. Wat moet zijn zal zijn En toen ik al wat groter was Vroeg ik de juffrouw Wat zal ik doen Word ik artiste of stuw ik des Haar wijze raad was toen Que sera, que sera? Toen ik mijn hart verloren had, vroeg ik mijn liefste, weet jij wat ons wacht, zal de zon schijnen dag in dag uit. Mijn liefste zij toezacht. Is er Wat zij moet dat zal zo zijn. Je vrouw is u misschien vrij. Ik zou die sport voor geen geld willen missen. Al van die liefhebberij. Wil u het hengelen zonder mankeren. Vlucht en op gunstige voorwaarden leren. Trouwens als u zich laat zien bij de sloot. de vissen verliefd in uw schoot. Shit.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 Miragoli. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Oude trouwe strooie hoed, nu jij dat doet me goed, gaat jubileren. Voel ik mij als baas verplicht, dit muzikaal gedicht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 Geworden. Zonder jou kan ik niet spelen Lief en leef zullen we delen Ik hoor bij jou en jij bij mij De hoed en laal van dijk Strootje, strootje blijf toch leven Jij kunt nog veel vreugde geven Zal sterven zal mijn strootje rond gaan zwerven en dan word je achterdochtig en dan word je slap en vochtig want dan Alweer een mooi nummer van uh, Willy Alberti. Met de nummer Het Strohoedje. En daarvoor Willy Alberti met Meisje Ga Je Mee Vissen. En dat deed hij samen met uh, Lou Bandi. En de volgende artiest is uh, Heimand Scholten. U kent hem waarschijnlijk onder de naam Bob Scholten. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983. Was een Joods-Nederlandse zang. En u hoort hem nu, Bob Scholten, met Zing een vrolijk liedje als je opstaat.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 Je oude trouwe wekker af. Zeg dan niet door, oh, wat heb ik toch? Je zingt een volle liedje als je opstaat. Want dan heb je een goede dag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 Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, maar Jordaneisen zijn niet slecht. Ze beweren meestal liever die zon te gillen, dat een er altijd weg. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, de Jordanezen zijn een volk met flair. We hebben wel ons eigen taaltje, maar Jordaneisen zijn niet ordinair. Men zegt de Jordanezen, die worden zo gauw kwaad. Dat zal de wild zo wezen, maar ze zeggen waar het op staat. We hebben grote monden, maar ons hartje is heel klein. Nooit zullen we ons schamen, om Jordanees te zijn. Ze mogen van ons zeggen wat ze willen, maar Jordanezen zijn niet slecht. Ze beweren meestal, het is om te gillen, dat een Jordaner altijd weg.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 Ze mogen wel nog zeggen wat ze willen. De Jordanezen zijn een volk met vlecht. We hebben wel ons een getaaltje, maar Jordanezen zijn niet ordineer. Ze moeten het laten, ze dom te praten. Jordanezen zijn niet slecht. Welbekende artiest, veel gedraaid hier in het programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Johnny Jordaan met ze mogen voor ons zeggen wat ze willen. En daarvoor natuurlijk het kenmerk van onze badplaats. We gaan naar Zandvoort bij de zee, zoals het officieel heet.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 bestaande uit Max van Praag en Willy Alberti. Alweer Willy Alberti, ja, hij heeft gewoon een heleboel mooie muziek gemaakt. De heren hadden diverse is met nummers als Aan het strand', Stil en Verlaten... uit 1955, als de klok voor Arne Muiden, 1959... en Aan de Voet van de Ouder Wester, 1957... De liedjes zijn later nog diverse malen gecoverd, onder meer door de havenzangers. En de naam van het duo verwijst naar het beroep van de straatzanger. Naar het beroep van straatzanger dat in de jaren 1930 tot 1950 uit het Nederlands en Vlaamse straatbeeld verdween. Vroeger had je een straatzanger en tegenwoordig, ja, ja, ik moet zeggen, je ziet ze nog wel eens voorbij. Zo onder andere bij het station, het centraal station in Amsterdam, hebben ze een piano. En daar staan ze. En soms, uh, ja, in Amsterdam in de zomer, dan zie je wel eens van die mensen met een gitaartje en een bakje in de dat ze geld binnenkrijgen voor een bakje koffie. De straatzangers, u hoort ze nu met Rotterdam. De stad waar ik eens ben geboren. Dat is samen met onder andere Annie de Reuver. Al is er ook heel wat veranderd. De mensen die bleven gelijk. Al heb ik nog één laatste stuiver. Ik voel me hier elke dag rijk. Waar vind je in hetzelfde kroeg Zit Frans van Spijk in de jukebox, waar hoor je de mooiste muziek? Je vindt op de markt voor twee knaken, een jas op een jovele plaat. Je eet in de pijp voor een heeltje, maar humor ligt gratis op straat. Waar drink je als in Tropicana? Je Oh, I'll right. you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 Morgen zijn de spoken van het heden, Weg gaat vaak behoren tot verleden Morgen gaat het beter, beter, beter Morgen zal weer alles van een leie dakje gaan Als het moet krijg je geen vaste voet Ga niet in een hoekje zitten treuren Niemand die op je wet ooit een cent op je zet Als je piekert om wat kan gebeuren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 Nog een jongske waas, zo van die jaar of zes. Toen vond ik heel van alles aan, en ik niks met rust. Zou die gaan het molken en pak de miche Daar De zachte man, doe de die zet ik in het heukske. Tralalalala, tralalalala. Trail la la la, tra la la la, Wie ik hou het grote woord, Je houdt het was voorbij Je hou ik heel wie iedereen, Een beetje aan mijn zie. Een knap gezichtje, een aardig kind, met onderkop een duikje. Die spookt dan met dat beetje af, op een of andere huikje. tralalalala, tralalalala. tralalalalala, tralalalalala. Wie ik later vliegen kon, ik was vol goermood. Je ja, noemt afscheid in de gang, ik weet het nog zo koud. Hoe ben zo schoonpapa? De schoen, zag toen met de gluikskip? Wat moet dat met mijn dochter nu? Daar in dat duistere huisje? Tralalalala, tralalalala, tralalalala, en dicht eens bij Petrus, kom maar klopt aan de deur. Daar zet de jong, kom doe maar in, de steist er heel groot vuur. Doe heb stok, neem een schootje dan, Er steekt niks in wie buikske. Daar volg ik Peter, zet mich maar met een engelke in een huiske. Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Trollalala Ja dat was Frits Rademager Met wie ik nog aan Joenske was En daarvoor hoor hij Willy Derby Met morgen gaat het beter dat is een lied over de crisistijd. Dat was in de jaren 30, hè, Als u dat zich nog kunt herinneren. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zo meteen heel veel plezier met CFM Jazz. Uiteraard ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10... met de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Kordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. En als u het programma gemist heeft of u wilt het nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En ik laat u achter met Johannes Hendrikus van Muscher... oftewel Johnny Jordaan... Met de, ik kan ze niet vergeten, bij ons in de Jordaan en zo zo. Gewoon een medley met allemaal leuke liedjes. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. Bij ons in de Jordaan. En pik het aan de schiet het leer, ze zijn nog niet versleten, daar gaat hij nog een keer Wie het is zeefst of ik, de pruimenpap gedaan Alle pruimen liggen te schuimen Wie het is zeefst of ik, de gedaan Iedere pruim ligt in de schuin. Het is geproefd, maar het is ongezond. Je krijgt het schuim op je mond. Wie het er steeds op in? De bruine pap op gedaan Iedere bruine ligt in de schuim Bij het lachenapparat, houd het er aan.